Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Steeds meer mensen werken thuis, incidenteel of structureel. Het CBS meldt dat het aantal thuiswerkers vorig jaar steeg naar ruim 3 miljoen. Dat is 37 procent van de beroepsbevolking. In 2013 was het nog 34 procent. Vooral vrouwelijke ZZP'ers uit de creatieve sector... of met een taalkundig beroep, zijn vaker vanuit huis gaan werken. Mannen werken nog altijd vaker thuis dan vrouwen... maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Coca-Cola sluit zijn distributiecentrum in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de frisdranken gigant is het, is het in dit gebied levensgevaarlijk. De staat in het zuidwesten van het land is een van de armste regio's in Mexico... met veel geweld, drugsmisdaad en corruptie. Coca-Cola zat er al meer dan veertig jaar in een joint venture met de Mexicanen. De multinational zegt dat het distributiecentrum sluit... vanwege de straffeloosheid en het gebrek aan gezag.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 De politie heeft in het centrum van Amsterdam zeker 90 Britten opgepakt... omdat die zich misdroegen. De arrestaties waren op de wallen. Eén agent werd mishandeld, zegt de politie. Zijn belager raakte gewond bij zijn aanhouding en is naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlands elftal verloor de oefenwedstrijd tegen Engeland... in de arena met 1-0. Het weer, vannacht bewolkt en misschien wat motregen. Het is een paar graden boven nul. Overdag droog en af en toe zon. En het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De nacht van de radio. Met Malou Holshuizen. Het is iets over vijf uur vanmiddag. En ik maak de grootste fout die je op dat moment kan maken. Ik ga naar de supermarkt. Het is een chaos. De open dag van de hel. Mensen krioelen als insecten van vriesvak naar broodafdeling... Soms valt er eentje op de grond en dan lopen de anderen er gewoon overheen. Oké, okay, dat gebeurde niet letterlijk, maar als er iemand zou vallen... dan zouden er andere mensen overheen kunnen lopen, ik weet het zeker. Veel mensen tillen hun boodschappenmandje niet. Die zetten ze op de grond en die schuiven ze naar voren... door er met hun voet een grote zet tegen te geven. Soms komt er een mandje tegen het mandje van iemand anders. Maar dat hebben de meeste mensen niet door omdat ze op hun telefoon kijken... Ik speel met de gedachte dat er misschien wel mensen zijn... die op dit moment zowel fysiek in de schappen als digitaal op hun telefoon aankopen doen. Misschien hij wel, of zij daar. Ook zullen er mensen naar hun geliefde appen om te vragen wat ze willen eten. Iets wat ik niet begrijp. Waarom zou degene die thuis blijft vanaf de bank moeten bedenken wat er gegeten wordt... terwijl de ander wordt geprikkeld met honderden maaltijdopties. Fysiek en in de winkel. Miljoenen digitaal. Bij de kassa zet ik mijn mandje even op de grond... omdat ik nog lang moet wachten... en het stapeltje lege mandjes nog bezet is... met boodschappen van degene voor me. Zometeen over een minuut of misschien anderhalf... mag ik mijn mandje daarin zetten... en mijn boodschappen op de band leggen. Er sluit een vrouw achter me aan in de rij. Ze kijkt eerst links over mijn schouder... naar alle boodschappen voor haar. Ze zucht en ik voel haar adem in mijn nek. Dan kijkt ze rechts over mijn schouder... en ze zucht nog een keer... Ik voel haar arm in mijn zij, haar jas raakt mijn jas... en haar mandje raakt mijn hiel. Dan tilt ze haar mandje de lucht in over mijn schouder... en zet ze die van haar in de grote stapel lege mandjes. Wil je voor? Het ziet eruit naar nou dat je haast hebt, zeg ik tegen de vrouw. Ze kijkt me aan en ze trekt een wenkbrauw omhoog. Sinds wanneer is het normaal om vreemden met je aan te spreken, zegt ze? Ook ik trek nu een wenkbrauw op. Ik zeg, oh ja, vindt u dat onbeleefd? Behoorlijk antwoordt ze. Wanneer ze afrekent... kijkt ze de cachère niet aan. Haastig propt ze de boodschappen... in een uitgevrommende plastic tas. Wanneer het meisje het bonnetje wil geven... en alsjeblieft zeg... op het moment van de overdracht zegt de vrouw alleen... ja. In de krochten van de hel... de kassarij tijdens de spits... kom ik tot een mooi inzicht. Ik ga nooit meer haast hebben. En we dansen op een koor Wij vechten ergens tegen Of wij vechten ergens voor En waar je ook vandaan komt En wat je ook gelooft De sterren die wij zien zijn vaak al lang gedoofd. Het leven is een stroomin, rivier van tijd. De in die beweegt, het landschap trekt voorbij. En je ziet door de seizoenen de schoonheid van verval. de weg die naar de kern lijkt, gaat meestal door een doel. En we drijven met de stromen, of we gaan er tegen. Wij zijn allemaal een vol in een eindeloze zin. De leven is een sprong in een rivier van tijd. De stroming die beweegt, het landschap trekt voorbij. En alles wat wij zien is wat we drogen. Alsof je slaapt en wandelt Van gedachten in het hoofd waarin wij wonen En het leven is een sprong in een rivier van tijd De stroming die beweegt, het landschap trekt voorbij Je hoort de rivier van tijd van Stef Bos hier op NPO Radio 1.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 en je kan een reactie achterlaten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is even onze pagina liken. Wat hebben we allemaal vanavond, vannacht... Allemaal voor je in petto. Julius van de redactie, die is hier. En als je belt naar 0800-1121... dan krijg je hem aan de telefoon. En wellicht spreken wij elkaar dan zometeen live in de uitzending... naar aanleiding van het Joop Café. En samen met hem ben ik weer op zoek gegaan naar mooie verhalen... die ons opvallen, raken, doen glimlachen of aan het denken zetten. En ten alle tijden kan je bellen, appen... of een bericht achterlaten op onze Facebookpagina. En um, Julius, wat was het uh, voor week voor jou? Nou, Ik heb een, uh, ik heb een hele goede week gehad... Je hebt een hele goede week ja, gehad. Ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb een nieuwe fiets gekocht. Was het nodig? Het was nodig, want mijn oude fiets die was gejat. Mijn mm. vorige fiets. En um, ik, heb een, ik dacht, ik moet een nieuwe fiets hebben. En toen heb ik bij, uh, bij mij om de hoek, heb ik bij een fietsenwinkel, heb ik een tweedehands fiets gekocht. Maar een hele mooie, met zeven versnellingen. Um, en, maar het enige probleem wat die fiets had, het is een beetje een oude, oude lullenfiets. Het is eigenlijk een beetje een opa-fiets. Mm -hmm. Je moet en... oppassen met wat je zegt hè nu. Ja, maar ja, ik ben 27. Wat, wat dus... maakt jouw uh, fiets een oude lulle fiets? Het, het, het, is, het is de uitstraling. Het, het heeft niks tofs. En um, uh, achterop zit een pompje. Dus mocht je ooit een lekker band krijgen, dan kan je altijd je banden oppompen. Oh leuk, dus ik kan ook altijd jou bellen als ik ergens met een lekker band sta. Zeker, dan kom ik langs met mijn pomp. En ja. wat nog meer, uh, er kan niemand achterop. Oké, okay. dat is prettig. En dat was het gênante. Dus ik was deze week ergens in een kroeg. En toen was ik met allemaal vrienden en met allemaal dames die waren daar. En toen gingen we op een gegeven moment verplaatsen. En toen was ik de enige die niemand achterop kon. kon omdat mm -hmm. ik zo'n opa fiets had. En toen uiteindelijk zei een vriend van mij... Nou, neem nou even dat meisje achterop. Hup. Dus dat deed ik toen. En uh, ja, toen braken mijn spaken van mijn achterwiel. Dus fietsen fiets is alweer kapot. Ja, en toen zei ze... Ja, ja, gelukkig heb je een pompje. Ze ja. Dus ik stond gewoon compleet voor lul met ja. een nieuwe fiets. Maar goed, ik was heb hij wel duur? een nieuwe fiets. <laughs> nou, hij was tweedehands, dus ik kon hem best wel een prikje kon ik hem krijgen. Dus ik ben er op zich, uh, ik ben er nog steeds heel blij mee. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb Hoe gestemd. Nou, Hoe Ik heb jouw week? gestemd. Dat was. Ja. <laughs> ik denk we gaan het over de verkiezingen, hebben. maar ja, we gaan het over jouw fiets hebben. Is toch ja. ook goed? Nee, ik heb gestemd. Uh, bij mij in de buurt, uiteraard. Stadsdeel West in Amsterdam. Um, ik weet dat er mensen luisteren en dat er vaak mensen bellen die zeggen ja jij weer met je Amsterdam maar ja dat gaat over onze, um, uh, over, onze over onze stad en um, over waar ik woon. Dus ja. daarom gaat het over Amsterdam. Straks zal het ook gaan over andere steden en andere plekken in Nederland. Dat vinden we ook heel belangrijk. Uh, maar ik heb gestemd en uh, het was druk in het stemlokaal. Was het, was het een soort sportcentrum? Of waar, waar, waar, waar, waar mocht jij stemmen? Ik mocht stemmen in een um, gebouw bij mij in de straat... wat normaal wordt gebruikt als dagbesteding... voor mensen met uh, verstandelijke beperkingen. Oké. Okay. Ja. Dus uh, uh, de grote knutsellokalen en uh, creatieve ruimtes. En ja. daar kon je nu stemmen. En uh, wat wel heel erg leuk was. Ik woon uh, in een uh, vrij uh, diverse buurt. Mm -hmm. Dus ze uh, hadden uh, ook voor, voor het stemmen uh, um, een tafel neergezet. Waar je, uh, als je het nog niet goed begreep eerst even werd ingelicht wat er van je verwacht werd. In plaats de, de van, je mag natuurlijk niet, Ja, je mag ja. natuurlijk niet met z'n tweeën in een stemhoekje. En ja. je mag ook niet, uh, uh, als je niet gemachtigd bent... mag je niet voor iemand anders stemmen natuurlijk. Ja. Dus uh, er waren veel mensen die, uh, die nog wat hulp nodig hadden. En die kregen dat daar. En, en, en wa waren er echt heel veel mensen die, die dachten... van ja, ik heb geen idee hoe dit moet... Ik zag er twee en het was vrij druk. Dus um, uh, nou ja, ik, ik zag twee en er zaten ook twee mensen aan ja. die tafel. Dus um, ja, en die twee mensen waren bezet. Dus en, het was oh, nodig. Hoe was het voor jou? Want ik heb natuurlijk ook gestemd. Maar um, op het moment dat je dat grote vel krijgt, ben je daar dan heel handig mee? Dat je dat open moet vouwen. Het deed me een beetje denken aan dat ik vroeger op de achterbank bij mijn ouders zat. Ja. Uh, en dat we dan op vakantie gingen. En dat dan mijn moeder die kaart zo ja, uit. Precies. Weet je wel, daar ja. moest ik aan gaan denken. Gaan we links en, of rechts? Gaan we links of rechts, inderdaad. En mijn vader al hoofdschuddend uh, uh, achter het stuur. Dat, ja. dat gevoel had ik een beetje. Ja, en weer opvouwen. Ja, terwijl dat ik op. denk dat, dat wat ik heb gestemd, dat mijn vader dat uh, daar zijn hoofd niet voor zou schudden. Ik denk dat we wel redelijk op één lijn zitten. Kijk, gelukkig. gelukkig. Ja. Gelukkig maar. Heb jij ook gestemd? Ik heb ook gestemd, ja. ja. ja. Samen met mijn vriendin. We gingen met z'n tweeën mm -hmm. heel burgerlijk. Oké. Okay. En um, ja, nee, dat ging me goed af. En ik vond het... Um, ja, net zoals ik in de vorige uitzending eigenlijk vorige week al zei. Ja, ik, ik weet niet, ik moet daar nog een beetje mee inkomen, okay. denk ik. Um, we gaan zo meteen luisteren naar het Joopcafé. Uh, gaat ook over de verkiezingen. Ja. Uh, en over de nasleep daarvan. Eerst gaan we naar uh, wat muziek luisteren. Um, misschien herkennen het. Het komt uit de reclame. We gaan niet zeggen van welke reclame, want dan krijgen we boetes. Uh, dit is Bohemian Like You van Wendy the Warhols. Than the de Nacht van de Radio we gaan luisteren naar de opiniemakers in het Joopcafé. En dit is hoe het werkt. We luisteren naar het fragment. En wil je reageren? Of heb je vragen met betrekking op het fragment? Dan kan je bellen naar 0800 1121. En wellicht hebben we het er dan zo meteen samen over in de uitzending. Maar als je belt, krijg je sowieso Julius van de redactie aan de telefoon. En afgelopen woensdag heeft Nederland massaal gestemd. We hadden het er net over tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In het eerste gedeelte van het Joopcafé bespreken Joopredacteuren Francisco van Jolen, Anne Fleur-Dekker en. En Pascal Vanenburg de toch wel opmerkelijke uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de regio Almere. Het valt ze op dat steeds meer jongeren op de Partij van de Arbeid gaan stemmen. Maar is de Partij van de Arbeid wel een jongere partij? Je hoort het in het Joopcafé. Het Joopcafé. Uh, de uitslag ja, was misschien toch wel opmerkelijk, of niet, uh, Pascal? Um. Hij was opmerkelijk uh, vooral in mijn eigen stad Almere. Daar was hij heel opmerkelijk. Wat is daar gebeurd? Nou, daar heeft uh, geheel tegen de landelijke lijn in... de PvdA heel erg fors gewonnen... terwijl ze eigenlijk in de rest van het land uh, nog verder onderuit zijn gegaan. Voor de derde keer op rij geloof ik dat ze flink verliezen. Behalve in Almere. En... Is de PvdA in Almere zo goed of is er iets anders uh, aan de hand? Mm, ik denk zelf dat het ermee heeft maar ik, een, een stukje normalisering, denk ik. Almere is van, uh, eigenlijk altijd een VVD-PvdA-stad geweest. Um, daar is Een aantal jaar geleden is daar, uh, net als in de rest van het land... Is dat populisme doorgedrongen. De PVV werd opeens heel erg groot. Daarvoor was, uh, was Leefbaar een grote partij... De PVV is het, grootste, was dat, of het de grootste partij in Almere, toch? Tot en met gisteren was de PVV veruit de grootste partij in Almere zelfs. En die zijn nu naar de derde plek gezakt. Okay, maar je was dat vertel over de PVA. Ja, je zegt er is sprake van een soort normalisatieproces. Ja, ik denk dat mensen er gewoon helemaal genoeg van hebben. Want de PVV um, heeft dat lange tijd heel erg goed gedaan. Er zat een, zat een stijgende lijn in. Wat ik net zeg, ze waren de allergrootste partij in Almere... Maar ze presteren helemaal niets. Het enige wat ze doen is eigenlijk wat ze landelijk ook doen. Uh, hard schreeuwen, een drol op tafel leggen en vervolgens weglopen. En mensen in Almere hebben volgens mij nu gewoon gezien... van nou ja, er komt niks uit. Ze schreeuwen wat, ze tetteren wat, ze roepen dingen waar ze tegen zijn... die niet aan de orde zijn in Almere. Je hebt er helemaal niks aan. En dat zou een reden zijn, maar goed... dat, dat, dat is een reden dat de mensen niet op de PVV gestemd hebben. Dat mensen hebben eigenlijk uh, niet alleen in Almere maar in veel meer plaatsen niet of weinig op de PVV gestemd. Daar kunnen we zo meteen nog even over praten, dat zal zeker zijn. Maar bij jou hebben ze niet alleen niet op de PVV gestemd... ze hebben op de PvdA gestemd. En ja, dat is een beetje tegen de trend in. Ja, ik denk dat het er enerzijds mee te maken heeft... dat um, veel kiezers terug zijn gegaan naar de PvdA. Dat is even een gok. Ik heb natuurlijk uh, niemand... geen verkiezingsonderzoek gedaan. Ja. Nee, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar dat is wat ik, wat ik denk. Dat veel mensen gewoon terug zijn gegaan naar de PvdA. Uh, tegelijkertijd, um, de PvdA in Almere... Heeft een, uh, heeft een hele jonge enthousiaste ploeg rondlopen. Um, die zichzelf ontzettend zichtbaar hebben gemaakt. Ook in de loop naar de verkiezingen toe. Uh, ze hebben een ontzettend sympathieke lijsttrekker uh, daar... En ik denk dat het alles heeft meegespeeld. Dat ze gewoon heel veel mensen toch hebben overgehaald... om hun vertrouwen opnieuw in de PvdA te leggen. Nou ja, dan noem je wat. Jij zegt, veel jonge mensen daar. Als ik naar Rotterdam kijk, geldt dat daar ook voor. Dat zijn jonge mensen die in de PvdA zitten. Terwijl de PvdA... Ja, Associeer je eigenlijk door de beeldvorming een beetje met een bejaardenhuis. Oudere mannen, witte mannen, het, het hele bekende ja, cliché. Maar een vriendin van mij die was op het feestje van de PvdA, tenminste voor zover dat het feestje was, laten we zo zeggen, de partijbijeenkomst in Amsterdam. En die was, die zegt ja, ik was er toch verbaasd over. Alleen maar jongeren zo'n beetje daar. Of voornamelijk gewoon die allemaal naar die PvdA stappen. Die allemaal geloven in de sociaaldemocratie. Het zijn er maar weinig. Ik bedoel, het is niet, ze hebben het niet meer paradiso vol. Ze hebben een klein rotszaaltje vol. Maar het zijn wel allemaal jongeren. Um, en jij zegt dat is ook zo in Almere. Nou, je, Anne Fleur, jij komt uit Hilversum. Um, hoe is dat hier? Nou ja, onze PvdA um, heeft het niet zo heel erg goed gedaan. En... Um... Ik moet zeggen, kijk, Hilversum is altijd op het gebied van jongeren... een beetje een problematische stad, want we hebben eigenlijk weinig, vrij weinig jongeren. Mensen zitten hier tot ze 16, 17, Nou, dat zeg ik niet goed... 17, 18 zijn, klaar zijn met de middelbare school. Um, de meeste jongeren verhuizen dan naar een grote stad om te gaan studeren... of iets dergelijks, en komen vaak pas terug aan het eind van 20. Dus we hebben heel weinig jongeren en die zijn dus ook niet uh, hier actief bij partijen. Um, wat bij ons wel trouwens toevallig... Uh, of, of, ja, toevallig was. Wat bij ons wel uh, speelde is... dat onze lokale SP wel een aantal jongeren op de lijst had staan. En die heb ik ook wel um, echt gezien. Elke zaterdag op de markt uh, mensen aanspreken, volgertjes geven. Maar zie jij de Partij van de Arbeid als een jonge partij? Of een jongere partij? In Hilversum of landen? landelijk maar gewoon als je denkt PvdA... Uh, zeg je dan, kijk bij GroenLinks heb je het algemeen... denk je, oh, dat zijn jongeren. Ja. Of dat nou terecht is, ja of nee, dat beeld, dat beeld heerst er. Um, heb je dat beeld tegenwoordig ook bij de PvdA? Nee, ik zelf niet. Maar ik merk wel, um, wat jij net ook zei... van iemand was gisteren dan daar en die zag er zoveel jongeren. Ik ken, ik ken best wel wat jongeren bij de PvdA. Of in ieder geval een, een jonge socialiste dan. Dus een, een jongerentak. Uh, maar als ik gewoon er gewoon sek naar kijk... vind ik het geen jongerenpartij. En um, ik weet niet waar dat van afhangt. Misschien ja, niet zichtbaar genoeg geweest. Ik denk De meeste jongen denken eerder bij naar, aan GroenLinks of zo ja, maar Misschien moet ze dat worden, een jongere partij. Zou je kunnen zeggen... als ja, er moet laatst, uh, plaatsmaken voor een heel jong iemand... Uh, die uh, onwaarschijnlijk jong is... dan denk ik ergens voor in de twintig of zo. En die zegt, hey, ik ga die partij leiden. Dan worden ze... Nu lijken ze een beetje op alle andere partijen. Ze hebben misschien weinig verschil. Je hebt toch het probleem van als je die sleut... Ja, die, die, die erfenis van het kabinet uh, Rutte met zich mee. Uh, dat was onderdeel van het Team Samson. Uh, zijn geloofwaardigheid. Ja, ik weet niet of het daar ooit er, mee goed komt. Is er... Daar is denk ik geen ruimte voor door GroenLinks. Want als er nu in één keer een hele vlotte jonge gast of vrouw, uh, liever, um, die partij zou gaan leiden, uh, dat je dan een soort, ja, een tweede GroenLinks een beetje gaat creëren. Ik denk dat, uh, kijk, ik vind GroenLinks um, in zekere mate ook een soort van populistische partij. En ik denk dat waar, waar de PVDA. Dan moet je even uit, want dat klinkt tamelijk onzinnig. Anne Fleur. Waarom is de GroenLinks een populistische partij. niet een populistische partij, maar zeg maar de manier van campagnevoeren is ook echt op Ja, het is. Ik denk dat de PvdA zijn ruimte kan innemen door een stabiele partij te zijn die niet meegaat in het, nou ja, een beetje popiopie spelen van GroenLinks. Of vooral Jesse Klaver, maar. Popiopie. Jesse Klaver, popiopie. Oké, dat is een ander onderwerp. De, wat gaat er gebeuren in Almere? Heb je enig idee? Um, wat er gaat Almere gaat gewoon lekker uh, op dezelfde toer verder, denk ik. Alleen um, Aan de PVV had je sowieso al niet zo heel erg veel. Dus het zijn gewoon die andere partijen... die gewoon verder gaan met waar ze mee bezig waren... Um, de VVD is nu de grootste partij geworden. Um, dat gaat denk ik ook niet heel erg veel... die gaan op, op het financiële plaatje zitten. Dat is eigenlijk waar leefbaar Almere tot voor kort op zat. Volgens mij volgen die op financieel uh, vlak... bijna een beetje dezelfde lijn. Uh, Almere heeft voor de rest wel een ruk naar links gemaakt. Want ook GroenLinks is in Almere enorm gestegen. En ook de Partij voor de Dieren is met drie zetels nieuw de raad binnengekomen. Dus wat dat betreft... Uh, is al Almere linkser en groener geworden. Ja, het is mijn de Partij voor de Dieren. Daar ergde ik mij uh, tijdens de verkiezingsuitzending aan. Dat, uh, en de NOS had dan drie of vier van die duiders uh, aan tafel zitten. En op het moment dat het ging over de Partij voor de Dieren... werd daar heel belachelijk over gedaan. Werd er gezegd van ja, uh, dat is de Partij voor de Honden... en de Kat en de Konijnen en zo. En dat, dat, dat stoort me echt. Want dat is een beetje, als ik naar de uh, uh, parlementaire journalistiek kijk... zo wordt het tegen, worden ze behandeld. Terwijl dit is een partij die... Uh, gestaag met een opbouw bezig is... steeds groter wordt op steeds meer plekken. Heel consistent is in de boodschap die ze hebben. Die boodschap is ook heel serieus... Die, uh, um dat is geen onzin wat ze verkopen. Sterker nog, veel van hun standpunten worden overgenomen door andere partijen. Ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken. Dingen die uh, zij begonnen. Ze, uh, Marianne Thieme was ooit de eerste die begon over de vleesloze maandag. Nou, inmiddels wordt dat voor heel mensen normaal om niet elke dag meer vlees te eten. Dat zijn allemaal dingen waar zij op ingezet hebben. En ze worden door de parlementaire journalistiek op de landelijke televisie op verkiezingsavond... Belachelijk gemaakt. Ja. Ik zou zeggen, er zijn, meer partijen, er zijn partijen die het meer verdienen... om belachelijk gemaakt te worden en die dat niet ja. overkomt. Yes. Maar ook de uh, Partij voor de Dieren heeft in elke gemeente... waarin ze hebben meegedaan, uh, ze hebben nergens stemmen verloren. Ze hebben In twee gemeentes hebben, zijn ze gelijk gebleven. Dat zijn Gouda en Rotterdam. Daar hadden ze één zetel. Daar blijft één zetel. Voor de rest hebben ze in elke gemeente waar ze, waar ze hebben meegedaan... hebben ze gewonnen. En dat wordt nergens zo neergezet. Nee. Echt, dat wordt nergens. Ik, ik ben er toch een beetje galisch van, om het zo maar te zeggen. Dat alle aandacht gaat uit naar uh, Thierry Baudet, die in één gemeente meedoet. Daar Drie zetels weten halen, wat echt helemaal niks voorstelt. 50 plus, die haalt in Rotterdam uit het niets twee zetels. Het stelt, het stelt gewoon, ja, ik bedoel, het is dus leuk dat, hij dat voor hem dat het dat gelukt is... maar het is geen enkele electorale verschuiving, het wijst nergens op. Eindelijk heeft in Amsterdam ook een beetje het populisme... na vele jaren aan de grond gekregen... Die Amsterdam loopt wat dat betreft een beetje achter bij de rest van Nederland... Dat is helemaal niet zo bijzonder. Er is een partij die een opmerkelijke prestatie levert... en die dat doet door gestage opbouw, hard werken... jaren en jaren achter elkaar. Ook nog eens een keer geleid wordt door vrouwen voor een groot deel. Nee, en er is geen aandacht voor. Dat is iets wat echt heel erg bewonderenswaardig is. Want ze zijn echt in mijn optiek... Uh echt wel van een, van een one-issue-partij zijn ze wel een soort van begonnen. Natuurlijk de naam op Partij voor de Dieren. Ik weet dat er intern ook wel eens discussies zijn... of ze die naam niet een keer moet gaan veranderen. Ik denk niet dat ze dat niet moeten doen. Want ze hebben inmiddels hun eigen nou ja, merkidentiteit opgebouwd... als je het zo zou willen noemen. Um, maar ze zijn echt een bredere partij geworden. Inderdaad, wat je zegt, een aanjaagfunctie. Maar ook met echt een eigen programma... die ook heel erg inzet op nou ja, emancipatie. Bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren was de enige partij... die heel openlijk uh, 100 jaar passief vrouwenkiesrecht vierde en daar wat mee deed. Ik zag op Facebook uh, van Marianne Tieme dat ze er echt een feestje voor gaven, zelfs. Um, ja, en inderdaad het milieu en de dierenrechten, et cetera. En ze gaan echt wel wat breder. En ze zijn ook gewoon echt een hele linkse partij, hè? Als je kijkt naar hun economische programma's... ze zijn best wel, um, tot op zekere hoogte best ook wel anticapitalistisch, zelfs. Dus, dus... Ja, en ze zijn serieus. Ze werken ook ja. heel hard. Dus het is, ja, ik bedoel, ik snap wel als je er geen verstand van hebt, de Partij voor de Dieren... in het begin, toen de partij werd opgericht... was ik daar ook heel sceptisch over, moest ik er niet zoveel van hebben... deed ik er ook uh, lachen over, zei ik dat het pervers was. Want er was toen net de oorlog tegen Irak aan de gang. Ik denk, waar ben je bezig met dieren? Maar ik moet het bekennen, zij hebben dat goed gezien. Ze zijn er consistent in, ze hebben een heldere boodschap. Ze houden daar aan vast. Uh, het is ook een partij die geen compromissen sluit op hun... Ideale. Nou, daar kan je van vinden wat je wil. Maar dat is in ieder geval een standpunt. En dus ze doen dat niet. Als de ChristenUnie zoiets uh, zo opneemt... dan vinden we dat heel bijzonder. En blah, blah, blah, blah, blah. En als de Partij voor de Dieren dat uh, doet... dan uh, moeten ze belachelijk gemaakt worden. Ik ben daar een beetje klaar mee eigenlijk... dat ze zo behandeld worden. Denk ik ook, denk ook, uh, het is niet fair. Het is niet fair. Zo het is, is dat. Fair. En je hoorde het eerste gedeelte van het Joop Café. En je hoorde de Joop-redacteuren Francisco van Jolen... Anne Fleur Dekker en Pascal Vanenburg. En ze hadden het over onder andere de Partij voor de Dieren. Zouden die hun naam misschien moeten veranderen... om serieuzer genomen te worden? En wat vinden jullie eigenlijk van... De grapjes die erover worden gemaakt. Um, misschien heb je zelf Partij voor de Dieren gestemd. Kan je wel even bellen naar 0800 1121. Of je kan een reactie achterlaten in de Radio 1 app. Onze Facebookpagina, De Nacht van de Radio, die kan je liken. En daar kan je ook je reacties achterlaten. Gaan we eventjes luisteren naar muziek en zometeen zijn we bij je terug.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 there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 A smile, cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Billy Joel, pianoman hier op NPO Radio 1. De nacht van de radio. En aan de hand van het Joop Café praten we verder. Um, het ging over de Partij voor de Dieren, over vleesloze dagen. Heino, goede nacht. Ja, goede nacht. Vleesloze maandag, dat hoeft voor mij niet. Nee, hoeft het niet? Nee, Op nee, Dinsdag? Je, nee, de hele week gewoon vlees. Nou, oh. ja, dan moet ik wel zeggen, mijn moeder zei vroeger altijd van. Uh, bij thuis aten we maar een heel klein stukje vlees op als we thuis kwamen. Ja. En toen ze met mijn vader ging trouwen, toen lag er al een stuk grotere vlees op. En dat komt denk ik ook wel doordat wij zelf vroeger geslacht hebben als kinderen. Ah, oké. Okay. Maar en... mensen eten nu wel, want wat jij zegt inderdaad... vroeger uh, was, het, was het vlees wel minder qua portie, toch? Ja, ja bij ja. ja, ja veel minder, ja, veel mm -hmm. minder. Hij was een ja, met grote gezinnen met elf en tien kinderen en negen kinderen. Dus daar bleefde hij veel over, dus. Uh, ja. Maar, maar en... mijn vader, en, die, die slacht altijd zelf. En, uh, ja Dat las ik ook weer terug in oude brieven, dat, dat helpte met kippenslachten in, in de kippenslachterij. Dus dan bleef er altijd wel een paar kippetjes over, zeg ja. maar. Dus, uh, hey, en maar Heno, eet ja? jij dus elke dag uh, vlees? Uh, nee, dat niet, mm -hmm. maar uh, als ik daar aan toe kom wel. Ja. Als ik daar aan toe kom, en ik kan wel van lekker eten. Dus, uh, ja. En, en ik, wat, ik, wat ik wel vind, omdat de Partij van Dieren dan drie zetels heeft gekregen, ik ben wel voor een invoering van een, een, een minimumleeftijd voor, uh, voor een offerbrenger binnen een moslimgemeenschap. Een minimumleeftijd voor een offerbrenger? Ja. En waarom is dat? Waarom vind je dat? Uh, nou, omdat het niet altijd een even prettig gezicht is... als je ziet mm. hoe dier geslacht wordt. En, ja. uh, ik denk dat je... Ja, ik kan er wat tegen, maar ik denk dat je, dat je kinderen daarbij weg moet houden, denk ik. Ja, ah, voor het aangezicht. Ja, of het is misschien juist wel heel erg goed. Ik bedoel, ik weet nog dat ik als kind geen idee had wat er op mijn bord lag. Is het niet goed om juist kinderen bewust te maken... van dat het ooit een levend dier is geweest? Ja. Dat is, dat is mij dus wel bewust gemaakt. En dat ja. had er ook mee te maken dat ik, uh, dat ik een ongeluk heb gehad als kind. En dat je eigenlijk. Uh, ja, vroeger waren ze nog niet zo ver als, als dokters, zeg maar, zoals ze nu waren, zeg maar. Dus. Uh, ja. En een offer maakt dat zichtbaar om, uh, om te laten zien wat, wat het lichaam biedt, zeg maar. Dus, uh, ja, en, uh, maar jij zegt, ik heb vroeger zelf ook. Uh, uh... Tenminste, wij slachten de dieren ook zelf. Heb je daar als ja. kind naar gekeken? Heb je dat wel eens gezien als kind? Ja, wij stonden erbij, we hielpen mee met, mm -hmm. met, met, met, met het uitbenen ervan. Oh ja, maar wat dus, vond je daarvan als kind? Vond je dat naar om te zien? Nou, met de kip had ik niet zoveel moeite, maar met een konijn toch wel. Dus. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is een wat, beetje, een beetje ja, waar je voorkeur ik... ligt. Knuffelgehalte noemen ze dat ook wel eens. Nee, niet, nou, dat had dan niet zozeer met knuffelgehalte uh, te maken. Maar ik, ik ben het absoluut niet eens met de verdovingen die worden, moeten mm -hmm. worden toegediend om, uh, om te, om te slachten. gaan slachten, zeg maar. Daar ja. ben ik het absoluut niet mee eens. Maar uh, het, is, ja, het is afhankelijk van de methode die er gebruikt wordt. Ja. Zou je ooit op uh, de Partij voor de Dieren stemmen? Nee, nooit. Nooit? Okay. Nee, want ik, dat zie je ook met CDA terug, eigenlijk over de kunstmest en, uh, en de koeien die verdwijnen uit het landschap... Mm -hmm. Uh, ik, nou, heb, nou heb ik CDA vier jaar geleden gestemd omdat de plaatselijke hertenkamp werd opgebouwd, ja. uh, herbouwd zeg maar. Maar ik, ik, ik ben het met, de, met, met het minder van koeien zeg maar uit, uit het landschap, ben ik het absoluut niet mee eens. Dat heeft allemaal puur te maken met zogenaamde mest en, en de kunstmest mm -hmm. Omdat het milieuvriendelijker is. Ik denk dat er meer uitstoot zit in, in, in de fabrieken dan alle koeien bij elkaar op de hele wereld. dus uh, Okay. En ik uh, ja, ja, weet je, je moet, kiezen, je moet keuzes maken en nog kiest men weer. En ja, je eigen de, keuze de, maken, dat is belangrijk. Ja, maar Zeker. koeien die wil ik toch niet, niet, uh, niet zien verdwijnen, verdwijnen uit dit land. Dus, mm -hmm. uh, hey, nou, mag ik je bedanken? Ja, dat is goed. En een hele fijne nacht wensen. E eerst gelijk. De nacht van de radio. Jeroen, jij bent er wel klaar mee, hè? Jeroen. Ja, Hi. Ja? Goedemiddag. Ja, goeienacht. Hey, hoe is het? Ja, prima. Ja, jij wilde ook graag reageren. En dan voornamelijk over de lacherigheid omtrent de partij van de dieren, hè? Ja, inderdaad. Dat wil. Ja, klopt. Daarom reageerde ik ook. Wat vind je daarvan? Nou, mensen moeten. De reden waarom ik er eigenlijk reageer is gewoon van. Mensen moeten gewoon eens een keer gaan nadenken... over wat ze überhaupt over op hun bordje krijgen. Qua vlees, qua um, product. Um, ja, daar ben ik wel een keer klaar mee. En dan worden... Wanneer mensen dan... Um, de Partij van de Dieren, wanneer ze dan... die stemmen binnenhalen, worden de lachen overal gedaan. En dan denk ik van Hallo jongens en meisjes... Dames en heren, denk eens even na ja. dus wat jij je vindt, op je borst krijgt. Ja. Dus jij vindt juist dat de bewustwording die de Partij van de Dieren creëert... misschien wel door uh, in eerste instantie voor zo'n vreemde naam te kiezen... vind jij uh, juist heel slim? Ja, nou, ja, mm -hmm. ja, eigenlijk wel. Daarom stem ik ook op Partij van de Dieren. Ja, dus uh, ben ik nu bevooroordeeld? Ja, dat ben ik. Maar... Ja, maar maar denk erg? nou even na, lieve mensen, wat je nou aan het doen bent. Mm -hmm, ja. En uh, Jeroen, uh, eet jij zelf vlees of uh, ben uh, eet jij vegetarisch? Um, ik at voorheen at ik vlees, maar ik ben nu vegetarisch geworden. Mm -hmm. Vind je het moeilijk? Nee. Oké. Okay. Er, er zijn zoveel andere mogelijkheden. Klopt. Om. Um, geen vlees te eten, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja, nee, Mooi. ik vind geen probleem. Goed zo. Mag ik je bedanken voor het bellen? Ja hoor. En een hele fijne nacht. Ja, jij ook. Dank je wel. Dank oh. De nacht van de radio. En ik heb aan de telefoon mevrouw Minten, die wilde ook graag reageren. Ja, ik ben namelijk opgegroeid met, met die dieren dat we thuis aanmoe hadden. Ja. En nu is een nog bij mij aanmoed. Maar ik kom veel voor gehandicapten op. En mm -hmm. ik heb 39 jaar. De gehandicapten gewerkt, maar ik vind niet dat de Rutte ons kan beschadigen mm -hmm. door uh, domme dingen te zeggen op de televisie. Laat ze dan de gehandicapten eens een keer helpen. Ja. Laat ze andersom. En ik heb ook helemaal niet op hem gestemd. Ik heb uh, in Alten op een locatie gestemd. Op een lokale en partij? Er, eh, ja, maar en op welke partij? Wat voor partij was dat? Ja, uh, gemeentebelangen. Ja. En dan heb ik al mijn vrouw gestemd. En ik ben ook voor referendum. Ja. Dat er eens meer uh, naar de mensen gekeken moet worden. En, en niet andersom. Ja. En de gemeente meent ook, maar dat, dat is ik, ik en de rest kan steken. Ik heb maar zelf ook. Minter, mevrouw Minter, wat goed. wat goed dan dat er een partij is in uw gemeente die, die uh, naar uw wensen. Uh, voldoet. En dat u niet. Ja, nee. ver... Toch? Dat is toch hartstikke goed? Ja, maar ik, ik, ik, schrijf, ik schrijf gewoon. Want ik heb ook een paar broers die gehandicapt zijn. Mm -hmm. en, en bij mij kun je niet zien dat je gehandicapt bent. je kunt wel horen als ik wat zeg. En, en dan moeten ze ook eens die boetes is die werkplaats krijgt. Mm -hmm. De gemeen, Rutte kan, kan, kan ons niet beschadigen, maar hij is er wel mee bezig. Ja. Yeah. Mag ik u bedanken voor het bellen, mevrouw? Ja, ja dank u wel. En een hele fijne nacht wensen. Ja, is goed. Dank u wel. Straks gaan we luisteren naar het tweede deel van het Joopcafé, waarin we de Joop-redacteuren Francisco van Jolen, Pascal Vanenburg en Anne Fleur Decker verder horen praten over andere interessante onderwerpen. Je kan ten alle tijden bellen naar 0800-1121. Je kan onze Facebookpagina liken. Daar kan je ook een bericht achterlaten. En je kan een bericht sturen naar de Radio 1-app. En als je die niet hebt, kan je die downloaden op ongeveer alle telefoon in de App Store.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 Als ik je in mijn sluit Te veel woorden, te veel zingen, te veel woorden. De Dijk met Mag het Licht uit hier op NPO Radio 1. De nacht van de radio. In het tweede gedeelte van het Joop Café hervatten de redacteuren van Joop.nl... Francisco van Jolen, Anne Fleurdekker en Pascal Vanenburg... hun gesprek over de gemeenteraadsverkiezingen. Zo hebben ze het over het verlies van de SP, oftewel het verlies van Lilian Marijnissen. Volgens Francisco van Jolen lijkt het erop dat vrouwen binnen de politiek... minder populair zijn, dus ook minder stemmen krijgen. En hoe komt het dat de PVV steeds verder wegzakt? Misschien is men wel gewend geraakt aan de tactiek tactiek, pardon, van Geert Wilders. Je hoort het in het tweede deel van het Joopcafé. Het Joopcafé. De SP heeft ook in Rotterdam fors verloren. Nou is dat wel zo. Zij waren altijd een kleine partij. Dus ze hadden altijd iets van twee zetels. Ze zijn bij de vorige verkiezingen naar vijf gegaan, wat enorm was. En nu zijn ze weer terug op twee. Dus, maar ja, het blijft natuurlijk raar dat de Partij van de Arbeid zo inlevert aan alle kanten... en de SP daar niet, uh, uh, geen voordeel van heeft. En volgens mij, uh, ik zat te denken van hoe kan het nou? Hè? Want ja, uh, de SP heeft geen schandalen, geen rare standpunten... geen slechte campagne gevoerd. Ze hebben net een nieuwe lijsttrekker. Dus je zou denken, nou dat is ook, moet ook een verbetering zijn... En volgens mij, ik heb nog een artikel van mezelf opgeduikt uit 2016. Uh, ik heb me wel eens eerder over dit probleem gebogen, toen heb ik daar wat onderzoek naar gedaan. Als een partij een vrouwelijke lijsttrekker krijgt, zoals in dit geval Liliane Marijn is, ook al zijn het natuurlijk lokale verkiezingen, maar landelijk speelt het wel, dan verliest die partij kiezers. Ja. Dat uh, las ik inderdaad ook in je artikel. Ja. Denk je dat dat een verklaring zou kunnen zijn voor het verlies van de SP? Dat Lilian Marijnissen dus niet zozeer dat ze de dochter van is... maar gewoon het feit dat ze vrouw is? Ja, ik vind het heel interessant, omdat eigenlijk ik heb het heel erg het idee... dat niemand een andere verklaring heeft. In die zin, ik was gisteren uh, op de uitslagenavond toevallig dus bij de SP... Um, om daar uh, uh, nou ja, te kijken, en de stemming was natuurlijk heel erg in mineur... Um, maar niemand had ook een verklaring. Dat was bij de SP Utrecht. En die hebben gewoon een, een fatsoenlijke campagne gevoerd. Uh, heel zichtbaar geweest, zoals dat altijd. En die zijn gehalveerd in het aantal zetels. Um, dus ik denk dat dit best ook een verklaring kan zijn. En volgens mij, ja, het, het is toch... Uh, het blijft een, een ding als een vrouw aan de leiding staat dat mensen daar sceptischer naar kijken. Het is een vrouw moet zo altijd denk ik wat harder haar ja, best helaas moeten doen in de maatschappij om serieus genomen te worden. En dat merk je ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven als er een vrouwelijke directrice is van een bedrijf wat voor een onzin daar dan over gezegd wordt. Dus ik vind het echt best wel een goede, van ieder geval, een, ik denk dat het deels ook een verklaring kan zijn. Mijn theorie is, maar dat is puur theorie. Ik heb er, nou, wat ik zeg, ik heb wat onderzoek naar gedaan. Eh, mensen zeggen dan ja, maar Halsema. maar toen maar de leiding overnam van uh, uh, Paul Rozemuller. Daalde ze in de peilingen. Later wist ze dat goed te maken en is ze gestegen. Maar ze, is nooit, ze heeft nooit meer zetels gehaald dan Paul Rozemuller... terwijl ze toch ja, grote kwaliteit had. Daar is iedereen het over eens. En Jesse Klaver heeft laten zien dat het nog veel groter kan. Hè? Ja. En dat, dat is haar ook niet gelukt. Uh, terwijl zij misschien als politicus wel beter was dan Jesse Klaver. Dus mijn theorie is, mannen in Nederland... Stemmen niet op een vrouw. Ja, tenminste, sommige mannen natuurlijk wel. Maar er zijn mannen in Nederland die afhaken op het moment dat de vrouw is. Of denk jij dat het vrouwen zijn die stoppen? Dat, die, dat ook vrouwen niet op een vrouw stemmen? Ik, ik zou het heel interessant zien als je een keer echt onderzoek naar wordt gedaan, maar dat is natuurlijk heel lastig. Um... Ik heb toch het idee, dat is wel grappig... want ik, ik, ik kom zelf uit een wat, zeg maar, vroeger uit een wat meer VVD-omgeving. Daar speelde ook wel dat vrouwen altijd op een vrouw gingen stemmen. Toch? Dat is heel grappig. Gewoon VVD-vrouwen. Vrouwen. Um, en ik, ik, ik tweette uh, op de dag van de verkiezingen um, nog een keertje... ik deed de weken ervoor ook van stem op een vrouw... en het liefst een vrouw op een onverkiesbare plek. Want dan, dat, het idee is dat als je dan... krijg je heel veel vrouwen voorkeur stemmen... en dan komen er meer vrouwen in de gemeenteraad... omdat op dit moment maar... Um, en mijn hoofd 23% van de, vrouw, van de raadsleden vrouw is... Uh, daar werd ook echt heel erg heftig op gereageerd door mannen. En dat is natuurlijk wel dan Twitter, dus daar uh, verwacht je het ook op. Maar... Um Gelijk kwam ook die reactie: nee, ik ga voor kwaliteit. Zo van, Het lijkt mij alsof het elkaar dan uitsluiten of zo. Dus, nee, Margaret heeft het ook gezegd. Hè, we gaan voor kwaliteit en niet voor het geslacht. Het is, er wordt heel erg op gereageerd altijd. De mannelijke politiek. De politiek in Nederland wordt gedomineerd door mannen. Dat ja. is niet zo moeilijk om dat te het zien. Dat is alleen de politiek. En dat, dat is niet alleen de politiek, maar er, er, er speelt iets. Of Wat denk jij, Pascal? Ik denk dat het. Uh, te toevallig is dat inderdaad wat je zegt. elke keer dat. het moment dat een vrouw het lijsttrekkerschap overneemt. dat uh, het aantal stemmen daalt. Um, maar het zou goed zijn als daar een keer inderdaad. goed onderzoek naar wordt gedaan. Waar ligt dat aan? Bij deze roepen wij op. Echt. En het is niet zo, dat is nog het rare. Want je zou dus denken. nou, de, de, de, de vrouwen krijgen geen stemmen. Um, in de jaren tachtig, dat is iedereen vergeten. Dat vind je ook nergens terug, dat is heel opmerkelijk. Want we hebben het altijd over de opkomst van populisten en de open... Er, was er, er is in de jaren tachtig een, een keer een vrouwenpartij geweest. Die heeft uiteindelijk nooit meegedaan of daar niet zoveel succes gehad. Maar die stond op een gegeven moment in de peilingen op 18 zetels. En dat was de tijd voor social media, voor Twitter. Die kwam uit het niets op. Een vrouwenpartij haalde 18 zetels. En um, die is vervolgens aan ruzie ten onder gegaan. Dat is allemaal misgegaan. Maar... Ja, er, het, ik vind het ook raar dat we het daar nooit meer over hebben. Hoe kon het dat zo'n partij zo snel opkwam? Dat was toen trouwens in meerdere landen zo, ook in uh, Scandinavische landen. Daar was het onder andere een gevolg van. Maar uh, dat we het er eigenlijk nooit over hebben... en dat het alleen maar wordt gedaan ja, alsof het geen probleem is. Wij praten wat, ik betreft, wat mij betreft zo uh, over dit probleem... als in andere landen gesproken wordt over vrouwenproblemen die ontkend worden. En dus dan wordt er gezegd, ja, dat is uh, cultuur. Of dat is, zo, dat is nou helemaal zo. Of er hoeven we niks aan te veranderen. Of het is gewoon niet waar. En we willen het er hier maar niet over hebben. Er ligt een groot probleem. Vrouwen worden in Nederlandse politiek, en misschien ook daarbuiten... onvoldoende serieus genomen. Ja. En we willen het er niet over hebben. Ja, en dat is echt het gevoel van, inderdaad... Een, er moet een cultuurverandering komen. En dat, ik denk het ook niet dat je... Uh, het hele probleem gaat oplossen met bijvoorbeeld quota instellen. Of, kijk, dat met dat stemmen op een vrouw... Um, dat is een klein dingetje. En je weet dat, dat dat waarschijnlijk ook niet een heel groot effect gaat. Waarom zijn quota niet geschikt? Uh, nou, ik, ik ben niet tegen quota. Ik denk alleen, het gaat niet het onderliggende probleem oplossen. Want dat is gewoon een, een cultureel probleem. Ik was toevallig, um, nou ja, om er iets te noemen... want Nederland, die, die denkt altijd... of heel veel Nederlanders denken dat we er altijd heel erg progressief in zijn. Maar ik sprak uh, van de week... Um, Iemand die vertelde uh, dat ze een vriendin had die in Frankrijk woont, in Parijs. En uh, die ervoor koos om bijvoorbeeld uh, drie dagen te werken... en het kind twee dagen op de crash. Dus die, die komt daar bij die crash aan die vertelt dat ik wil niet vijf dagen... want dat is in Frankrijk gebruikelijker om je kind vijf dagen per week op de opvang te hebben. En toen had die crashlijst gezegd... God, wat mooi van jullie Nederlanders dat jullie dat nog, dat jullie dat nog doen zo, die zor dat zorgen voor je kind. Dus die vrouw was heel erg flabbergasted van... He? Frankrijk, Nederland, je zou niet verwachten dat daar zo'n groot verschil in zit. Maar dus Nederland is daar echt wel wat conservatiever in vaak dan de uh, buurlanden. In Frankrijk heb je, hele, ik geloof, heb je drie jaar lang recht op kraamzorg of zoiets ja, Dat is allemaal uh, uh, heel goed geregeld. Um, uh, ja, en dan hadden we natuurlijk het andere opmerkelijke ding: is dat de PVV-ja. Uh, uh, toch een opkalevator heeft gehad. Is het uh, afgelopen met de PVV en met Wilders? Is dit uh, zijn, hem zijn we zat? Is Nederland op hem uitgekeken? Hij heeft het geprobeerd met dat filmpje. Ik uh, noemde dat in mijn opinie uh, de eeuwige islamclip. omdat het zo doet denken aan de eeuwige Jood-propaganda. Uh, uh, uh, echt heel malicieus, heel gemeen, heel naar. Slaat helemaal nergens meer op. Het is niet meer bedoeld. He, vroeger werd dat altijd nog gebracht als islamkritiek. Dit heeft niets meer met kritiek te maken. Dit is alleen maar haatzaaien. Um, is, hij ver, is hij te ver gegaan en zijn we hem zat? Um, ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat Nederland wilders zat is. Daarvoor heeft hij ten eerste nog een veel te grote kamerfractie. En heeft, heeft hij ook nu weer in alle gemeenten waar hij nieuw meedoet, te veel zetels gehaald. Het is wel een aflopend, uh, aflopend verhaal, denk ik. Het gaat niet heel erg lang meer duren. En dat heeft er alleen maar mee te maken dat um, Wilders moet het hebben van het shock effect. Hij heeft inhoudelijk heeft hij helemaal niets. Dus het enige wat hij doet is gewoon mensen shockeren. En daar wen je aan. Um, ik weet nog, toen in de tijd van Janmaat, bijvoorbeeld als Janmaat zei vol is vol, dan was het hele land in reperoer. Nou, vol is vol, dat hoor je tegenwoordig op de linkerflank. Uh, Geert Wilders moet steeds en steeds maar verder gaan... om dat shock effect te bereiken. Nu heeft hij het dan eindelijk weer een keertje voor elkaar gekregen... met dat ontzettend smakeloze filmpje van hem. Ik denk dat hij daar heel erg van heeft genoten... van alle ophef die hij eindelijk weer een keertje had. Maar ook dat is iets waar we zometeen aan gewend zijn. En wat gaat hij dan doen? Wat moet hij in godsnaam nog doen om dit effect te bereiken? Ben jij het daarmee eens aan de Fleur? Ja, ik ben het daarmee eens. ik denk niet dat het alleen een gewenning is aan zijn tactieken. Maar ook. überhaupt het hele spectrum, wat natuurlijk naar rechts is getrokken. En dat je zegt net zelf, uitspraken die vroeger door Janmaat werden gedaan. worden nu soms ook wel eens op links gedaan. Dus dat, dat is gewoon een gevoel. Zij ja, dus zal ook dan steeds. ja, rechtser. Ik weet niet of per se rechts-links in gaat extremer moeten. iets moeten gaan doen. Maar dat houdt ook inderdaad een keertje op. Ik bedoel, dit filmpje was. nou ja, de waanzin, zeg maar. Het is schandalig. En. en, en ik zou niet eens weten wat hij nou nog dan zou moeten gaan doen, inderdaad. Jorrit Joopcafé, Francisco van Jolen, Anne Fleur Dekker en Pascal Vanenburg. En de hele podcast is terug te luisteren op joop.nl... en op de Nacht van de Radio um, Facebookpagina... en ook op radio1.nl slash de Nacht van de Radio. Zometeen na het nieuws de 100 seconden sjoegen... met uh, deze keer Marcel van Roosmalen. Well, since you put me down, I bet I.